Um, een tijdje geleden um, zijn we begonnen met de, met de dienst over ik houd van mijn kerk. En we hadden een paar gastspreken tussendoor, maar vandaag gaan we verder met, met de dienst uh, over de preek over ik houd van mijn kerk. Nou, welkom broeder. Er is ook een broeder bijgekomen. God zegen jou. En wees welkom. Amen. Laten we gaan naar Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12. We gaan lezen van vers 3 tot met 8. Romeinen hoofdstuk 12. Vers 3. Tot en met 8. Laten we even gaan opstaan om de Bijbel te lezen. Het woord van God. En... Uh... Is krachtig en is goed om even eer te tonen aan de Woord van God. Alright. Laten we beginnen met vers 3 en zegt: Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben... en de leden niet alle dezelfde functie hebben... zo zijn wij wel vele één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven... Onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtigheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Amen. Dank u vader voor uw woord. Uh, gebruik uw woord van... ...om ons hart aan te raken. Heer, ik ben uh, maar een dienaar die hier staat om uw woord te preken. Maar het is uw heilige geest die het woord neemt en, en laat werken in ons hart. En we geloven dat u grotere dingen gaat doen vanochtend in onze hart, oh heer. En vader, laat dat we vanochtend hier zullen uh, vertrekken... ...vol van uw aanwezigheid, vol van wijsheid... ...vol van kennis van uw woord en klaar om een verschil te maken waar we ook zijn, je vader. In de naam van Jezus Christus, amen. Alright, we kunnen plaatsnemen. Dus uh, zoals ik zei, we zijn begonnen met een serie uh, uh, drie weken geleden over... Uh, I love my church, uh, ik hou van mijn kerk. Ik, ik heb een doel bij de kerk van Christus. En vandaag gaan we verder met die serie... En het is mooi om te zien hoe God een plan had om, om ons uit de wereld te halen en ons naar een kerk te brengen. Hij, hij wil ons niet zomaar laten in de wereld alleen als uh, lonely rangers, als um, strijders die alleen strijdt. Maar hij wil ons samenbrengen als gemeente. En dat was vanaf het begin zijn plan. En... Dat lezen we ook hier in Romeinen hoofdstuk 12. Um, en de, de titel van deze uh, boodschap is verbonden zijn. We moeten met elkaar verbonden zijn. Uh, tegenwoordig, uh, als je een mobiele telefoon hebt, overal waar je gaat, je hebt zo'n zo teken van delen. Je kan alles delen tegenwoordig. Een foto, delen. Een, uh, een quote, delen. Een pagina, delen. Alles kun je delen tegenwoordig. En, en delen met mensen die, je, die je, je kennis, je vrienden. Alles is deelbaar tegenwoordig. En God heeft ons geroepen op een, een manier dat wij met elkaar moeten delen. Met elkaar moeten verbonden zijn als gemeente. Want dat is ook wat hij um, als doel had voor zijn gemeente. Ehm... Um, Tegenwoordig heb je ook uh, sociale media, je hebt um, Facebook bijvoorbeeld, Instagram. Iedereen is met elkaar verbonden, toch? Overal ter wereld kan je uh, kennissen uh, vinden die je 20, 30 jaar niet hebt gezien. En dan zie je ze weer opnieuw op uh, Facebook en je zegt, hé, hey, leuk, let's connect. Laten we met elkaar, um, in, in, uh, met elkaar verbinden, laten we... Een, een connectie verzoeken, versturen aan elkaar en zo blijven we verbonden met mensen overal ter wereld, kennissen, etc. En voordat er Facebook bestond en voordat er um, Instagram bestond, um, had God al een plan om ons met elkaar te verbinden en dat was zijn gemeente. En Hij heeft die plan uitgevoerd uitgevo gevo en Hij heeft het aan um, ...gedaan door middel van zijn heilige geest... ...zodat wij met elkaar verbinden. Nou, um, God riep ons... ...zegt hoofdstuk 12 van Romeinen vers 3... Uh, sorry, ...vers 4... ...hij zegt, wij zijn één lichaam. Eén lichaam. Als wij naar Christus komen dan worden we één lichaam met zijn gemeente. Dus het is de bedoeling dat wij één lichaam worden met een gemeente die actief is in zijn koninkrijk. Het is niet de bedoeling dat wij naar Christus gaan en alleen blijven. Het is de bedoeling dat wij naar Christus gaan en één lichaam worden met zijn gemeente. En um, dat is... Vaak iets dat veel mensen niet willen. Want wij zijn vaak um, opgevoed en we willen altijd um, zelfstandig zijn. We willen niet afhankelijk zijn van mensen, toch? We willen niet afhankelijk zijn van elkaar. Dus als je naar Christus komt, dan is het soms raar van... Hoezo kom ik naar, naar Jezus en nu moet ik één lichaam worden met anderen. ...leden van het lichaam van Christus. Hoezo moet ik nu verbonden zijn met die mensen? Waarom ben je hier eigenlijk vandaag? Waarom ben je verbonden met deze gemeente? En dat is een, een, een roeping van God voor zijn volk... ...om te komen en met elkaar te verbinden... ...met elkaar één lichaam te worden. Het is niet de bedoeling, zegt Paulus hier in, in vers 3... ...dat wij op elkaar gaan lijken... Het is niet de bedoeling dat jij ik wordt en ik word jij. Dat we op dezelfde manier gaan denken en op dezelfde manier gaan handelen. Nee, hij zegt, we zijn allemaal afzonderlijk. We zijn allemaal uh, anders, maar we zijn één lichaam. Amen? Dat maakt het mooi, want je kan anders zijn, maar toch één lichaam zijn. Je kan een andere cultuur hebben, maar we zijn één lichaam. Ik ben geboren in Brazilië, een paar van jullie in Curaçao, een paar van jullie op Aruba, andere op Colombia, um, Nederland, uh, know, what, Cuba. We hebben van heleboel landen hier en we zijn allemaal anders. We hebben allemaal andere um, cultuur meegemaakt, we hebben allemaal andere ervaringen meegemaakt. Maar de bedoeling is niet dat we allemaal gelijk worden. Nee, we zijn anders, maar we zijn één lichaam. Amen. We zijn één lichaam in Jezus Christus. Halleluja. En dus hij zegt hier, we zijn geroepen vanuit de wereld. We komen naar de gemeente en we worden één lichaam met, met z'n allen. Dus het gaat op, op een gegeven moment, het gaat niet meer over mijzelf um, als je naar Christus komt, maar het gaat over ons. En vaak is het moeilijk voor mensen die in de wereld hebben um, geleefd en gedacht zoals de wereld denkt. En ze komen naar de gemeente en ze denken van, net als ze in de wereld zijn, het gaat over mij, ik. Zoals ze zeggen, ik, ik, ik en de rest kan stikken, toch? Oké, okay. nou, heel vaak komen mensen zo, met zo'n gedachte naar de kerk van Jezus Christus. En ze komen binnen... Je ziet een groep mensen en ze denken van, het gaat om mij. Maar als we samenkomen, als we één lichaam zijn, dan gaat het niet meer over ik, het gaat over ons. En weet je, vaak, um, als er conflicten zijn tussen, tussen twee personen in de gemeente, want in de gemeente gebeurt ook vaak conflicten, want veel mensen denken, ze komen naar de kerk en het is allemaal vrede, en iedereen is zo lief, iedereen is zo aardig. Maar het is soms niet zo. Soms krijgen mensen die niet lief zijn. En soms mensen die niet aardig zijn. En soms bestaan er conflicten. En als wij allemaal denken aan ons en niet ik, dan zijn die conflicten heel makkelijk om op te lossen. Want je, je, wilt niet altijd, je hoeft niet altijd te winnen. Amen. Zeg tegen degene als is. Je hoeft niet altijd te winnen. We, willen, we komen van een wereld van. Ik moet winnen. Ik moet die argument winnen. Ik moet gelijk hebben. Ik ben de beste. Ik moet dit. Ik moet dat. En als wij komen naar zijn gemeente. Naar zijn kerk. Dan gaat het niet meer over ik. Maar het gaat over ons. En als ik moet verliezen. Zodat wij als gemeente winnen. is de beste. Amen. Als ik iets moet opofferen... Uh, zodat wij als gemeente winnen... Uh, de, dan, dan kunnen we beter als gemeente functioneren. Het, heel vaak gebeuren dingen in de gemeente... omdat mensen zitten aan onszelf te denken... en ze denken niet aan ons. Wat is het beste voor ons? En niet alleen voor mij. En die mentaliteit moeten wij hebben als kinderen van God... als deel van het lichaam van Jezus Christus. Halleluja. Nou, als we, als we verbonden zijn met elkaar... dan kunnen we elkaar ook helpen. En kunnen we elkaar ook bemoedigen. En die gaan we straks kijken wat, wat de apostel Paulus um, um, over spreekt. Maar we gaan eerst naar 1 Corinthians, um, hoofdstuk 12... Vers 13. 1 Kintius hoofdstuk 12, vers 13. Zijn jullie met mij vanochtend? Amen. Glorie aan God. 1 Kintius hoofdstuk 12, vers 13. En het zegt. Um, want wij allen iemand zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus door de heilige geest van God worden wij gedoopt naar één lichaam. Amen. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordringd. Dus als, als, wij, als wij echt beslissen om tot Christus te komen, dan worden we ook één lichaam met de gemeente van Christus, door de Heilige Geest van God. Dus de Heilige Geest van God komt en maakt ons met elkaar verbonden. Hij is de verbinding, amen. Hij is degene die ons verbindt met elkaar, want we zijn nu één lichaam. Glorie aan God. Het is heel vervelend als je loopt en, en plotseling heb je geen verbinding. En tegenwoordig, je wil niet zonder verbinding op straat lopen. Hè? Vroeger had je geen telefoon, vroeger ging het uit huis en ja, je dacht niet eens aan een telefoon. Maar nu, als, je, als ik bijvoorbeeld uit huis kom, dan is er wat ik doe is, heb ik mijn telefoon? <lacht> Weet je? En je wil altijd verbonden zijn, je wil altijd verbinding hebben. En zo moet het nog veel meer zijn met ons als christenen, we moeten altijd verbonden willen zijn met de gemeente, met God. Door de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. En het is moeilijk te begrijpen dat wij, dat sommigen, verbonden willen zijn met God en niet met zijn gemeente en niet met zijn volk. Het is heel raar. Het is moeilijk om uit te leggen. Hoe kunnen wij verbonden zijn met God en niet met zijn lichaam? Het is moeilijk om te begrijpen. Dus Paulus zegt hier, als wij tot Jezus komen, dan worden we met elkaar verbonden. Dan worden we één lichaam door middel van de Heilige Geest van God. Laten we teruggaan naar, naar Romeinen 12, waar we zijn begonnen. Um, en het mooie van, van de gemeente um, van God is dat hij... Hij brengt ons samen en hij geeft gaven aan een ieder van ons, zodat wij in zijn gemeente kunnen gebruiken. Ik ga het nog een keer herhalen. Hij brengt ons samen, hij geeft ons gaven, zodat wij voor de gemeente kunnen gebruiken, voor elkaar. Dus misschien is jouw zegen naast jou, vanochtend. Want misschien zit wat jij zoekt bij iemand naast jou. De, de, de, de, de gave die jij zoekt, de, de zegen die jij zoekt... die zit misschien naast jou in de gemeente. Jullie kijken mij raar, maar we gaan kijken. Het staat gewoon geschreven. Het um, is zijn woord. Maar laten we gaan naar um, Romeinen 12... Ook als uh, we gaan kijken hier, we hebben gelezen. Um, uh, vers, even kijken, vers 4. Oh, uh. Ja, dan zeg gelijk, uh, want gelijk wij één lichaam vele leden hebben en de leden niet aan de um, alle dezelfde werkzaamheden hebben, uh, vers 5. Dus hier zegt Paulus, we zijn één lichaam, maar we zijn allemaal anders. We kunnen niet allemaal hetzelfde doen. We kunnen niet allemaal um, op dezelfde manier God dienen. Sommige mensen willen dat iedereen op dezelfde manier als, als hij of zij God gaat dienen. En God wil dat wij op onze eigen manier, op de manier die wij, hij wil dat wij doen... Hem gaan dienen. Amen. Ik kan niet verwachten dat iedereen gaat preken. Ik kan niet verwachten dat iedereen gaat zingen. Ik kan niet verwachten dat iedereen gaat gitaar spelen. Ik kan niet verwachten dat iedereen um, dezelfde voelt voor iets die ik voel. Want iedereen is geroepen om op zijn manier God te dienen. En zegt hij, zo zijn wij wel vele één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. En dan vers 6 zegt hij, wij, wij hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Amen. Jij als lid van de gemeente van Jezus krijgt gaven van God om te gebruiken in zijn gemeente, voor zijn koninkrijk. En die gaven die worden uitgedeeld als wij verbonden zijn met gemeenten. Dus als, als wij samen zijn. Als wij in gemeente zijn. Als je verbonden bent met de gemeente. Dan wat doet de heilige geest? Hij geeft jou gaven. Zodat je die kan gebruiken met de gemeente. Amen. Dus heel vaak. Zitten mensen te bidden voor iets. En God. Wil jou zegenen. Met wat je vraagt. Door iemand anders. En heel vaak begrijpen we dat niet. Dat ons zegen heel vaak komt door iemand anders. Want hij wil iedereen in de gemeente gebruiken. Hij wil elke van zijn kinderen gebruiken in zijn koninkrijk. En misschien is jouw antwoord bij iemand anders. En als we met niemand praten, als we met niemand verbonden zijn, als we niet verbonden zijn met de kerk, dan krijgen we die antwoord niet vaak. Want wij zijn niet verbonden. En als je niet verbonden bent, net als op internet... dan krijg je geen informatie, toch? Amen, Martin. Welkom, Martin. Je was in, in, uh, in Colombia, toch? Ah, Oké, okay, welkom. Dus wij zijn... Als wij niet verbonden zijn... krijgen we geen informatie. En heel vaak bidden wij tot God... maar we zijn niet verbonden... en we krijgen geen antwoord. Want... Het is een principe van God. Ik deel mijn gaven door de gemeente. Door ons allemaal. Iedereen krijgt wat. En je, niet, niet één persoon die krijgt alles. Maar iedereen krijgt wat van God. Halleluja. En ik denk, ik denk zelf dat veel mensen... naar de hemel gaan komen en zeggen van... God, ik heb zoveel gebeden voor dit. Waarom heb je mij niet geantwoord? En God gaat zeggen... Ik heb je al antwoord gegeven. Maar het was bij iemand anders. En je ging nooit bij. Je ging nooit aan de kerk. Je ging nooit met iemand praten. Je, ging, je, je, je verbond je niet met het lichaam. Dus je antwoord was daar. Maar je, je wou alles alleen doen. Dus. Ja dan. Ja, je krijgt je die antwoord niet. Maar die antwoord was daar. En heel vaak is ons antwoord. In zijn, in zijn gemeente. In zijn kerk. En en we moeten met elkaar verbonden zijn. Halleluja. Dus we hebben vers 7. Laten we gaan naar vers sorry, laten we gaan naar vers 7. Ja. Profecie naar gelang van ons geloof. Profecie. Halleluja. God spreekt tot ons door middel van andere mensen. Hij spreekt tot ons door middel van andere personen. Dus Heel vaak bidden wij voor iets. En hij wil naar ons spreken. Hij wil spreken tot ons door een broeder, door een zus. Door iemand in zijn gemeente. En omdat wij vaak niet verbonden zijn. Of men niet verbonden is. Dan krijg je die antwoord niet. Een beetje, maar je krijgt het niet. En soms ook voor degene die... een, een een woord van God krijgt. Soms ben je in de gemeente, soms spreek je met, met een persoon en, en God wil door jou iets zeggen aan die persoon, Dan moet je gewoon zeggen. Als je voelt dat iets, iets raar is, iets dat je nooit voelt en het is een woord die, die je nooit hebt gekregen, dat je tegen die persoon moet zeggen, zeg het gewoon. Het is God die jou wil gebruiken om tot die persoon te spreken. Want misschien zit die persoon te bidden voor die voor jouw woorden, de, de woorden die in jouw mond komt, zit die persoon te, te bidden. Dus laat God jou gebruiken als hij iets tot jou spreekt. En soms uh, gebeurt het bij mij soms dat ik met iemand zit te praten over iets. En, en ik begin dingen te zeggen. En ik dacht van, ik, daarna denk ik van, hoe, hoe kom ik aan die gedachte? Weet je? Je, je begint dingen te zeggen en zo. En het is God die door ons aan de andere persoon Iets wil spreken. amen. Dus laat God jou gebruiken. Laat hij door jou aan iemand, aan een zegen zijn voor iemand anders. En als je bidt en iets vraagt aan God... vaak zit je jouw antwoord bij een professie... bij iemand anders die het woord van God naar jou komt spreken. Een woord die van de hemel komt. Halleluja. Dus hij spreekt door mensen heen. Hij spreekt door ons... En hij wil ons gebruiken om, om zijn gemeente te um, zegen. Um, het zijn die zegt hij daarna in vers 8, in het dienen. Sommige mensen zijn gewoon, hebben gewoon die gave om te dienen. Om iemand anders te dienen met iets. De gemeente te dienen. Zijn kerk te dienen. Laat God jou gebruiken. Laat God jou gebruiken. Weet je, er zijn gewoon mensen die in hun hart, ze, ze, ze voelen gewoon van, ik moet dienen. Ik, ik wil iets doen, ik wil iets doen in de gemeente. Laat God jou gebruiken. Of ik wil iets, iemand dienen. Het is een gave die God jou heeft gegeven om zijn gemeente te zegenen. Halleluja. Glorie aan God. Onderwijzen, zegt hier eh, de apostel Paulus. Sommige mensen hebben de gave om te onderwijzen, om het woord van God uit te leggen, om op een systematische manier uit te leggen aan de gemeente, zodat mensen de doctrines van, van, de, van de Bijbel kunnen le uh, leren, de Bijbel kunnen goed bestuderen. Um, heel vaak um, blijven mensen niet stabiel in een gemeente, en ze gaan van gemeente tot gemeente, en ze krijgen die... Die, ze missen die gave die God aan, aan, aan een gemeente heeft gegeven om de woord van God, uh, of de doctrine van God, te, te, te geven. En omdat ze niet blijven verbonden op een plek, dan krijgen ze die, die, um, die hoe noem je dat, die, die vitamines. Die, wat God wil spreken door zijn woord, dan missen ze, want elke keer springen ze van één plek naar de andere. Dus het is belangrijk om... Om te laten dat de mensen die de gave van onderwijs hebben, dat ze tot jou spreekt. En dat je groeit en dat je leert van de doctrine van de Bijbel. En dat je meer en meer van zijn woord um, leert. Want God wil jou iets vertellen door middel van zijn woord. God wil dat je groeit in zijn woord en hij gebruikt mensen daarvoor. Hij gebruikt mensen om ons te laten groeien in zijn woord. Amen. Dus dat zegt de Paulus, uh, onderwijzen. En hij zegt hier, um, mensen die bemoedigd, mensen die bemoedigd, vers, um, ja, vers 8, uh, wie uh, barmhartigheid bewijst en blijmoedigheid, aan um, de vertaal staat, um, het zijn wie bemoedigd in bemoediging, dus er zijn mensen die God gebruikt om jou een woord te geven om op te staan. Hé, hey, sta op. Je, zit, uh, je ligt. Wat is er met jou? Kom op. Opstaan. Word, uh, even een smile. Even lachen. Je bent uh, verdrietig. Er zijn van die mensen in de kerk die jou gaan bemoedigen. Die jou gaan um, laten uh, opstaan. Daarom is het belangrijk, als je ontmoedigd bent, welke plek moet je gaan als je ontmoedigd bent? Naar de kerk, yes, amen. Heel veel mensen zeggen van, ah, ik ben zo ontmoedigd, ik, ik weet niet, Ach, ik heb geen zin om naar de kerk te gaan. Ik zeg, juist moet je naar de kerk komen. Want God kan iemand gebruiken door middel van zijn gaven om jou te bemoedigen. Amen. Hij wil mensen gebruiken om jou te bemoedigen. Daarom moet je juist naar, naar zijn gemeente gaan. Moet je juist naar de kerk gaan. En, en iemand komt naar jou toe. En die gaat je bemoedigen. Amen. Glorie aan God. Also, ik, heb je, ik heb jullie eerder verteld een, een verhaal van iemand. Die, die was zo ontmoedigd. En die was niet, niet uh, een christen. En, en die zei van... En, en, en, die hoorde, en die kregen ooit nodig om naar de kerk te komen. En, en die persoon was zo ontmoedigd en zo depressief dat hij zei van... Weet je wat, ik wil een einde maken aan mijn leven. En die persoon die ging bidden en zei... God, als je echt bestaat, ik wil dat je mij omhelst. Ik wil dat je mij omhelst. En die persoon die ging naar de kerk en die ging zitten en die luisterde naar de preek en zo. En bleef gewoon depressief en... en die, Bleef kijken en niks aan de hand. Aan het einde van de dienst, een, een broeder die kwam na, na, naar hem en, en zei: Ik zie jou en ik weet niet, ik wil je gewoon omhelzen. Ik voel om jou om te, om te helzen. En hij pakte hem en hij omhelste die, die, die, die, die man. En hij bleef zo. En die man begon te huilen en te huilen. En, en, en, en het was zo'n een, een krachtig moment. En die persoon besloot op die moment zijn leven te geven aan Jezus. Door een omhelzing. Want God gebruikt zijn gemeente, aan ieder van ons, om anderen te zegenen. De gave, hij laat het, aan, het uh, dalen op ons, zodat wij die kunnen uitdelen aan mensen. Amen. En heel vaak begrijpen we niet wat God aan het doen is, maar hij beweegt... En wij moeten met hem mee. Amen? Als hij naar rechts gaat, dan gaan we naar rechts. Als hij naar links gaat, dan gaan we naar links. Als hij beweegt, dan gaan we met hem. Als hij zegt, spreek tot die persoon dit, dan spreek dat tot die persoon. Als hij zegt, omhels die persoon, dan omhels je die persoon. Als hij zegt, geef van die persoon, geef aan die persoon. Hij is degene die zijn gemeente wil zegenen, die, die, die ons allemaal kent en hij weet precies wat we moeten doen. Halleluja. Um, en daarna zegt hij, wie uitdeelt, um, of in baarmaktigheid zegt hij ook in vers 8. Mensen die zeg maar, de, de gave hebben om te geven. Ze hebben gewoon genoeg en ze kunnen mensen zegen met iets te geven. Mensen die in nood zijn, ze kunnen geven. Um, er zijn gewoon mensen die heel goed zijn met geld verdienen. En ze verdienen zoveel geld en... Het, het is gewoon in hun. Het is alles wat ze doen krijgen ze drie keer zoveel, vijf keer zoveel. En die, moet, die gave moet je juist gebruiken. God wil gebruiken om zijn gemeente te, te, te, uh, te, te zegen. Mensen die misschien in nood zijn, delen, geven. Want dat is jouw roeping. Daar ben je voor geroepen. Daar, daar wil God jou gebruiken. Halleluja. God is goed. En dan zegt hij... Um, wie leiding geeft met inzet. Sommige mensen zijn gewoon geroepen om leiding te geven en, en de gemeente te, te leiden naar een richting. En daar moet je ook um, laten God jou gebruiken in, in dat. En de mensen die onder die leiding vallen, ook gewoon die persoon respecteren en meehelpen om, zodat die persoon de gemeente een, een, een richting kan geven. En dan zegt hij, um, wie voor anderen ontfermt met blijmoedigheid. Ontferming. Er zijn mensen die gewoon. Je kan. Die, die, zijn, die hebben een gave van God om zorgen te maken voor anderen. Kennen jullie zulke mensen? Ze, hebben gewoon, ze maken gewoon zorgen voor andere mensen. Hé, hey, zit je goed? Gaat het goed? Ik, kan, kan ik iets voor jou doen? Weet je, die. Die, die gaven hebben ze dat. En, en, en ik zie dat heel sterk in mijn, zus, mijn zusje uh, Jilonai. We, we maken allemaal zorgen voor elkaar, maar zij is gewoon extreem. weet je? Alles wat, wat ze hoort dat misschien iets niet goed gaat, gaat ze gelijk bellen. En wat kunnen we doen? En, en heel vaak zegt de, ze tegen haar man... Hey, ga die persoon halen. Ga, ga dit doen voor die persoon. Ik, ik vind soms dat... Zij misbruik smaak van haar man, want uh, zij stuurde hem overal. Want zij is zo bezorgd over mensen. En, en er zijn mensen met, met die zorgen voor, voor, voor, voor mensen. En, en dat is ook een gave van God in zijn gemeente. Dat Hij zet mensen die, die, die zorgen maakt voor anderen. Die heel vaak zit je thuis en, en er komt iemand in je gedachten en dan moet je bellen. En, en je wil die persoon zegenen. Of je hoort iets van die persoon. Hé, hey, gaat het niet goed met dit. En dan begin je gelijk in actie te komen. Want je hebt die ontferming. Je hebt die zorgen. Je, er is iets in jou die God heeft gegeven om, om voor anderen te zorgen. Dus laat God jou zorgen. Man. Laat God jou gebruiken. Sorry. En, en hij wil je gebruiken in zijn gemeente. dat als iemand komt en een nood heeft of iets is, dan gaat hij jou gebruiken. Dus, met andere woorden, um, het is niet de taak voor één persoon om alles te doen. Dus verwacht niet dat ik alles ga doen. Het is de taak dat wij allemaal iets doen. Amen? Het is de taak van de gemeente dat wij allemaal als leden van, van de gemeente van Jezus iets gaan doen... En hij, ge hij geeft ons de gave. Hij geeft ons wat we nodig hebben om te doen wat we moeten doen. Dus ik weet niet wat jouw gave is. En, en soms is het niet per se dat je um, in één gave blijft. Maar soms kan God ook jou gebruiken met andere dingen. Soms kan hij jou een professie geven. Soms kan hij jou zeggen, doe dit, doe dat. Want hij wil ons allemaal gebruiken. Voor zijn koninkrijk. Voor zijn glorie. Halleluja. Dus... we zijn geroepen als gemeente... om verbonden te zijn met elkaar. En naarmate we... meer en meer verbonden zijn met elkaar... naarmate al die gaven... gaan vloeien... tussen ons. En daar moeten we naartoe. Amen. Dat we zorgen maken... voor elkaar... Dat we elkaar zegenen. Het is de bedoeling dat als je zondag naar de kerk komt, dat je uh, van hieruit gaat met een zegen van God. Een broeder of zus die, die tegen jou spreekt van precies wat je nodig had. Of iemand die geeft jou iets, dat precies wat je, wat je nodig had voor die dag. Zo moeten we gaan functioneren als gemeente van Christus. Laat wij uh, openstaan, zodat de Heilige Geest van God ons kan gebruiken om anderen. te zegen. Ik weet niet wat jouw gave is, maar er is wel iets dat je kan doen voor God. Er is wel iets dat je in zijn gemeente kan doen en dat is de roeping die, die, die jij hebt. Dat is jouw gave. En laat God jou gebruiken. Glorie aan God. Misschien um, moet jij een antwoord geven aan iemand van, van, van God. Die persoon zit te bidden voor iets en ben jij Antwoord. Halleluja. Misschien is iemand in nood en ben jij degene die God wil gebruiken om die nood te vullen, dus om te geven? Er is iets dat wij allemaal kunnen doen. Dit is mijn kerk. I love my church. Ik heb een doel hier. God wil mij gebruiken voor iemand anders. Het gaat niet om mij, het gaat om ons. En als we dat begrijpen, dan zijn we heel, heel ver gekomen. Dan, dan stappen we uit het individualisme en komen wij in de gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Er is geen speciale persoon hier. We zijn allemaal kinderen van God. En hij wil ons allemaal gebruiken. Het is niet dat hij mij alleen wil gebruiken of de, de zangers wil gebruiken. Nee, hij gebruikt ons allemaal. Hij wil ons allemaal gebruiken als we verbonden zijn met zijn gemeente. Dus dit is het woord die ik uh, vanochtend wil brengen. Um, verbonden blijven met de gemeente. Verbonden blijven met elkaar. Um, als je iemand vandaag mist in de gemeente, stuur een bericht. Hé, hey, we hebben jou gemist. Waar ben je gebleven? Als iemand ziek is, um, hé, hey, ik wil voor je bidden. Wat is je uh, situatie? Ik ga voor je bidden. Zo moeten we met elkaar omgaan. En zo kan de wereld zien dat wij één lichaam zijn. lichaam van Jezus Christus. Amen. Je moet niet hetzelfde zijn als, als ik. Je moet niet dezelfde kleren hebben als ik. Er zijn gemeenten die iedereen dezelfde kleren hebben. Hetzelfde... Nee, dat is het niet. We zijn allemaal anders. Maar het mooiste daarvan is dat wij zijn één lichaam zijn. We zijn verbonden. Zo sterk verbonden door de Heilige Geest... Dat um, wij elkaar dienen met gaven, halleluja. Met speciale gaven die alleen de gemeente heeft gekregen. Hey, het is een zegen dat wij deze, deze gaven van God hebben ontvangen. En dat dit is om te gebruiken in de gemeente. Dus wij moeten gaan gebruiken. Amen? Anders wordt het um, um, te oud en uit datum. En dan is je hele leven voorbij en je hebt je gaven niet gebruikt voor God. Dus laten we even gaan opstaan uh, vanochtend. Halleluja. Het is... Um, God roepen ieder van ons... om deel te maken van zijn gemeente. Om verbonden te zijn. En om gaven um, te krijgen van hem... zodat wij aan de gemeente kunnen brengen. En, maar ten eerste wil ik vragen of iemand vandaag hier is... en die heeft het woord van God uh, gehoord en die zegt van... ik wil een beslissing nemen om, om meer van God te, te leren kennen... en ik wil deel maken van zijn gemeente. En, en ik wil Jezus aannemen in mijn hart. Ik wil opnieuw beginnen met God. Als je hier vanochtend bent en je hebt nog geen beslissing genomen... om echt voor God te gaan, echt voor Jezus te gaan... Dan kan je van de, vanochtend doen. En ik, uh, ik wil vragen, als je dat vanochtend wilt doen, dan kan je je handen opsteken. En dan gaan we voor jou bidden um, hier vooraan. Als je een beslissing wil nemen voor God. En zeggen van vanaf nu wil ik opnieuw beginnen. Wil ik opnieuw geboren worden. Net als de Bijbel zegt. Als, als je dat wilt doen vanochtend, dan kan je je handen opsteken. Dan gaan we voor jou bidden. Je kan ook naar de dienst naar mij komen. En dan kan, als je nog vragen hebt... Dan kunnen we erover praten en, en dan kunnen we ook een gebed doen. Um, dus vertrek vandaag hier niet zonder een beslissing te nemen... om God te volgen, om Jezus te volgen. Om een kind van God te zijn. Halleluja. En voor ons allemaal die hier al zijn, die al leden zijn van deze gemeente... laten we um, bidden tot God, zodat hij... Um, meer en meer ons gaat gebruiken om anderen te zegenen, om zijn gemeente te zegenen. Amen. Vader God, we komen in uw aanwezigheid, Heer. We zijn dankbaar voor alles wat je doet in ons midden. Heer, we weten dat we um, geroepen zijn om deel te maken van, van uw gemeente. Heer, om, om onze gaven te gebruiken bij uw gemeente. Vaak hier zijn wij nog. Net als de wereld. En denken wij dat het alleen om ons gaat. Alleen om mezelf. Om ik. Maar u hebt ons geroepen. Om te denken aan uw gemeente. Aan ons. Aan een groep. En niet alleen aan onszelf. Heer en heel vaak spreekt u tot ons. Heel vaak wil u ook tot ons spreken door anderen. Maar zijn we niet echt verbonden met uw gemeente. Of nemen we de tijd niet om om goed te verbinden met je gemeente. Vader, dat elke dag we steeds meer verbonden zullen zijn met elkaar. Dat we voor elkaar zullen zorgen, Heer. Dat we liefde voor elkaar zullen hebben, meer en meer. En laat u uw gaven neerdalen op ons leven. Laat we vol zijn van gaven van u, Heer, om uw gemeente te zegenen. Om mensen te zegenen, Vader. Iedereen die binnenkomt in uw gemeente, dat we hen kunnen zegenen met al de gaven die we hebben gekregen van u. Heer Jezus, laat de, de dagen niet voorbij gaan en wij zitten maar op een bank en we doen uh, niet zoveel, maar we willen steeds meer meer doen voor u, vader. Meer doen voor uw gemeente, meer doen voor elkaar, heer, en dat we een, een antwoord kunnen zijn voor iemand anders. Vader, gebruik ons als antwoord voor iemand anders. Gebruik ons als een zegen voor iemand anders. Gebruik ons als een, een omhelzing voor iemand anders. Heer. We willen niet alleen aan onszelf denken meer. We willen niet alleen denken zoals de wereld denkt. We willen aan ons denken. Aan uw gemeente. Aan uw kinderen. Aan deze grote familie. Die u heeft uitgeroepen. We zijn allemaal broeders en zussen van elkaar. En we hebben gaven gekregen om met elkaar te delen. Gebruik ons, O oh Heer. Gebruik ons om uw gemeente te zegenen. Elke dag, O oh Heer. Spreek tot ons, O oh Heer. Laten we openstaan met, voor, voor uw woord. Laten we openstaan voor, voor, voor deze gaven, oh Vader. In de naam van Jezus Christus. En dat we zullen beseffen dat heel vaak u spreekt tot ons. Door middel van iemand anders. En de laat ons oren en ogen openstaan. Om te zien en om te horen wat u wilt spreken tot ons. Vader. In de naam van Jezus Christus. Wij geloven voor grotere dingen. Grote beweging in uw gemeente. Wij geloven voor een tijd van opwekking. Een tijd waar mensen zullen komen Heer, tot uw aanwezigheid. Mensen zullen rennen. Heer, en wij zullen vol zijn van uw gaven. Om, om de nieuwkomers te, te zegenen. Om, om nieuwkomers te, te zegenen met profetieën, met, met dienstbaarheid, met alles wat u wil ons gebruiken, vader. In de naam van Jezus Christus. Amen. Halleluja. God is goed. Hij is groot. Geef dan een applaus vanochtend. Halleluja. Halleluja. Dus ik, ik uh, um, roep jullie om te blijven verbonden met de gemeente... Blijf verbonden met elkaar, met de lichaam van Jezus. En laat God jou gebruiken met de gaven die Hij jou wil gebruiken. En zo zijn we allemaal gezegend. Als we allemaal actief zijn. Halleluja. En verder een gezegende week deze week. Bid voor elkaar. Bid voor de zieken. Bid voor, voor degenen die in nood zijn. Bid ook voor de christenen die vervolgd worden door de wereld. Blijf met elkaar verbonden blijven voor elkaar te bidden, voor de gemeente, voor ons, en voor de komende activiteiten. En woensdag zijn we hier, zoals jullie weten, namens 7 uur. Doe je best om hier te zijn, en uh, ook uh, verbonden te zijn met de uh, Bijbelstudie en de bedsdienst. En het, het gaat een heel gezegende dienst worden. Amen. We een fijne zondag, vol zegen, vol van de aanwezigheid van God. En uh, rent niet gelijk weg, Even groeten en, en met elkaar praten, amen. God is goed. Um, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijt maar van ieder van ons en de volk van God zegt, amen. Halleluja. God is goed. Fijne dag. Halleluja.